DFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Van met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn in de nieuwjaarsnacht 70 mensen aangehouden... wegens geweldpleging, mishandeling en brandstichting. In de eerste acht uur van Nieuwjaarsdag moest brandweer en ambulance 1227 keer uitrukken. De brandweer kwam 45 keer in actie voor een brand in een gebouw of een woning. In Schiedam moest de ME in actie komen omdat brandweerlieden belaagd werden. In Den Haag gingen gisteravond en afgelopen nacht 69 auto's in vlammen op. En dat is twee keer zoveel als vorig jaar. In Utrecht zijn zeker 89 mensen aangehouden. In de Utrechtse wijk Zuilen belaagde jongeren de politie met vuurwerk en flash. Een smsje sturen tijdens de jaarwisseling is uit. De beste wensen doe je tegenwoordig met een appje. Bij KPN werden afgelopen nacht 8,5 miljoen smsjes verstuurd. En vorig jaar waren dat er nog bijna 13 miljoen. Het mobiel dataverkeer, bijvoorbeeld voor het gebruik van WhatsApp, steeg juist fors met 23 procent. T-Mobile zag het gebruik zelfs met 42 procent stijgen. Net als vorig jaar zijn er bij het meldpunt vuurwerkoverlast 75.000 klachten binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Arno Bonte is de Tweede Kamer nu aan zet om de vuurwerkregels aan te scherpen. Klachten over vuurwerk kunnen nog tot 4 januari worden gemeld.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 Het weer, het is droog en zonnig en ongeveer 8 graden. Geleidelijk vanuit het zuidwesten meer bewolking en dan gaat het regenen en ook harder waaien. En de komende dagen blijft het wisselvallig en zacht met maxima rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandsbaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 You can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 We zien het wel, want ik wil. Zit graag. It's so, it's so sad to think that she don't see Suddenly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 Yeah. Okay.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 Het zou al blind en doof zijn, hey. niet goed bij mijn hoofd. Zijn niet alles op een rijtje als ik niet zag wat ik hier voor me had. Want saai is alles, alles, alles, alles in één. Mm -hmm. Ze klopt van top tot teen.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 Zij is... It's all is all is, all is, all is in it.